De uitslagen van de wedstrijden in de Eredivisie, Willem II, veen 4-3, Heracles Vitesse 6-1, Roda de Graafschap 1-1 en NAC Ado werd 3-2. Het weer zwaar bewolkt en af en toe regen. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig en het wordt dan een graad of 7. Dit was het.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 disco. En andere wijken is er DJ Perry. En uh, misschien uh, komen er binnenkort nog een paar DJ's bij. We zijn drukke uh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 All <laughs>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 De eerste muziek van R.E.P. en Barbara Chokka met Respect. En daar Ty eraan Crew, Kylie en Travis McCoy met Hire. En we gaan door met nog veel meer lekkere muziek op deze zaterdagavond. De wandeling over het stroom. door de duinen in het centrum van Zandvoort. De weg zometeen Rihanna en ik kreeg vorige week een hoop commentaar naar... Wat ik allemaal gedaan heb in mijn programma, na afloop van het programma, belden er allemaal mensen op, joh, kan je niet lezen, heb je niet opgelet, of heb je de Nederlandse taal niet onder controle, ik zei Rihanna. Met haar laatst verscheen hit uh, SMS, maar het is SNM, oftewel SM'en. Vandaar het zweepje. Dus uh, vandaag, dus ga ik het goed zeggen. Rihanna met uh, SM, maar eerst Jesse J. Futuring BOB met Price Tag. Dat nu hier op de radio. CFM, CFM, CFM, Snidewalk, CFM, CFM. you cannot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 Zijn van de band The Good Charlotte Dus ze hebben het gedaan hoor. David Quetta heeft het samenwerkersballetje opgegooid bij de heren, maar ze hadden er geen trek in, omdat ze liever trouw blijven aan hun rokgeluid. Bandlid Benji Madden vertelt aan het Britain uh, Daily Records. We hebben het gehad over een samenwerking met namen zoals David Guetta. Maar uiteindelijk blijven we toch een rockband. En ik wil niemand diss hoor. Maar ik heb zeker respect voor de mensen en voor de tijd en energie die ze erin stoppen. En het is dan ook weer niet zo dat ze al andere dance ook meteen afschieten. We staan open voor het samenwerken met andere mensen. En we zouden graag iets doen met de jongens van Def Punk.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 en uh, af en toe gebruiken ze daar ook verdovende middelen bij. Schijnt zelfs, als dus ze een beetje gemiddelde plaatjes gaan bekijken die ze gemaakt heeft. Dan uh, is 9 van de 10 keer... Uh...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 Uh, Bruno.nl kan je al die uh, foto's ook uh, live bekijken. En uh, Rihanna was uh, samen met een vriendin bij een montagehotel in Beverly Hills waar ze zich voorbereiden op haar optreden van uh, ja, zondagavond, vorige week zondag, uh, met de Grammy Awards. En geruchten gingen naar de popster tot vlak voor de awardshow last had van hevige griep aanvallen. En gelukkig uh, schijnt het nu beter met de dame te gaan. CFM Zandvoort ik heb pas drie biertjes op, hè? De, Het spraakgebeek begint alweer een beetje. Ik eh, viel me laatst op ik kreeg een commentaar. Ik heb een nieuw stopwoordje bedacht. En, uh, en, uh, en, uh, en, uh, Dat stopwoordje had ik jaren geleden ook. En, en het is uit het niets. Sinds ik verkouden ben, is het weer helemaal teruggekomen. Ja, ik ben nog steeds verkouden. Niet zo extreem meer, maar... Zie je, wel hebben z'n antwoord. Terug naar de muziek hier op de radio. dagje van uh, Sac Noel met Lock People.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 Ooh yeah, ooh yeah, all of the girls they want rules, yeah. yeah. it up, talk it up, keep on me that you love it. Yeah. Talk it up, talk it up. Muziek van Sunny Flame met Booyaka, Boeyaka. En dan voor Sac Noir met Locka People. En zo werd het even tijd voor de feestjes. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Party Update. Nightwalk Party Update. Vanavond zoals altijd beginnen we ze met Escape in Amsterdam. Dan hebben we hebben vanavond Framebusters met onze eigen Zandvoorts Raimundo. Vanavond heeft hij uitgenodigd Billy de Klit. Sexy Mr. S...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 de Panama in Amsterdam. Vanavond dus Turn Up The Base. En het duurt allemaal tot 4 uur in de ochtend. En dan zullen het verder doorlopen komen op de, uh, op, uh, de Westerschans. En daar vinden we het Paradiso. Dan hebben we vanavond uh, het feestje Volt. Ja, vertel het je. Niet alleen de kaarten zijn helaas al uitgekocht. Met vanavond uh, Ricardo Villa Lobos. Villa Lobos en Rares.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 Met de line-up vanavond Juan Sanchez, Wouter de Moor en Enrico Lupoutre. Vanavond dus in de Sugar Factory. Stil zijn. En vanavond in Vak Zuid hebben we Out Zuid de Party. En dat is met Marazzo, DJ Marty, Dwayne Neville. Loone Tune, Sebastian Roberts, Billy D, Dino en de MC is IJsman. Vanavond in Vak Zuid de Party. Oudzuid, de party, zo heet het feest. En vanavond wat dichter bij huis hebben we in de Stalker. Het feestje speeltuin. Hoe kan het ook anders? Eén grote speeltuin is dus het vanavond in de stalker. Tot 5 uur ben je Welkom, ik kan genieten op de klanken van Oliper Weiter. Arjoen Schiks. Live en Miss Malera. En Weisnicht. Basepunt Boogie met DJ Elected. Dat vanavond. Uh, in de uh, stalker. Eén grote speeltuin met het feestje Speeltuin. En. Uh, een stukje dichterbij. Komen we bij het patronaat in Haarlem. Hebben we Electric Crash, Master.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 Holland's number one, number one dance show, Nightwalk, Saturday night, on ZFM, every Saturday night, night, night, night.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 en rb in een mix op de radio horen muziek van milk en sugar samen met de wijken deals met hey nanana de voor kdb futuring miss dynamite met lights on daarvoor ja last Futuring Tina china tampa met ice white shot het is het even tijd voor een uitwacht wat is er deze week nieuw binnengekomen en wat staat er deze week op een je gaat het nu allemaal horen deze week op nummer 10, nieuw binnengekomen: Namia Ali met Rapture. Op nummer 9, een plaatsje gezakt voor Grey Paris met Why Don't We Just Fuck. Op nummer 8, deze week, nieuw binnengekomen. En eveneens ook uh, de enige nieuw binnenkomende in Walk 10: Azal van Door, samen met Carol Lee met Love is Darkness.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 Een, uh, ja, een beetje Duits. Duitse plaat uh, hoor je waarschijnlijk wel als je het zo meteen hoort. En ook door Grey Parks met uh, Why Don't We Just a Fuck...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 Lass uns nog een bisschen tanzen Komm schon, Alter, is toch nog niet zo so spät Lass uns nog een bisschen tanzen 6.9. Zie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 She tries to her perfect lips. She's really a beauty. Oh, I think I love you. Oh, I don't know how to do. Oh, écoute-moi bien, chérie. chérie. chérie. chérie. Je n'ai pas toute la nuit. Watching what you're gonna the free dessert And moi je fart dans un quart d'heure Je dois prendre l'avion, Je j'entrare à New York So why don't we just fuck? But you don't look at my Fenton. T'as la chance, baby, this soir. Regarde, je prie mes accessoires. I live your I in New York. So why don't we just fuck? Just fuck. <laughs> Just just fuck. Fuck. Just fuck. I fuck Why don't we just fuck <laughs> just <one. laughs> just one. Just one. <laughs> So Just fuck Just fuck, fuck. <laughs> just, <one. laughs> so just fuck Just fuck Just fuck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 Verder wil de Raad dat het internationale strafhof in Den Haag zich buigt over het recente geweld. In Libië zijn nog twintig Nederlanders die het land willen verlaten. Ze zouden allemaal buiten Tripoli zitten. GroenLinks komt nog voor de zomer met een initiatiefwetsvoorstel voor een ceremoniële monarchie. Dat zegt Tweede Kamerlid Ineke van Gent in het tv-programma Blauw Bloed. Volgens GroenLinks kan het staatshoofd bij zo'n vorm van koningschap vrij uitspreken, omdat er dan geen ministeriële verantwoordelijkheid meer is. Eerder bleek al dat een Kamermeerderheid voorstander is van een ceremonieel koningschap. Premier Rutte voelt er niets voor. Alphen aan de Rijn stopte met een proef met anoniem solliciteren. Een jaar lang werden de namen van sollicitanten uit brieven geschrapt om het gevoel van discriminatie weg te nemen. Maar Alphen aan de Rijn zegt dat het werkgevers bij het eerste gesprek toch wel achter de afkomst van sollicitanten komen. De kernreactor in de Iraanse stad Bouchier kampt met een veiligheidsprobleem. De brandstof uit de reactor zou worden verwijderd en getest... Wat het probleem is, is niet bekendgemaakt. Mogelijk heeft het te maken met het computervirus Stuxnet. Dat virus veroorzaakt al eerder vertraging van het Iraanse kernprogramma. In Spanje gaat de maximum snelheid omlaag van 120 naar 110 km per uur. De maatregel is genomen vanwege de hoge olieprijs door de onrust in Arabische landen.